Half uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Er komt geen verbod op de Duitse rechtsextremistische partij NPD. Volgens het constitutioneel hof in Karlsruhe... druist het gedachtegoed van de partij weliswaar in tegen de grondwet... maar heeft de NPD te weinig invloed om zijn doelstellingen te realiseren. De NPD zit sinds vorig jaar in geen enkele deelstaat meer in het parlement... en haalde ook nooit de kiesdrempel voor het nationale parlement... De Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, had om een verbod gevraagd. Volgens de Bondsraad maakte NDP NPD zich schuldig aan intimidatie en schepte de partij een klimaat van angst. De problemen op het spoor als gevolg van de stroomstoring in Amsterdam zullen volgens de NS nog de hele dag blijven duren. Reizigers krijgen nog steeds het advies om voorlopig niet met de trein naar Amsterdam, Utrecht, Schiphol en Lelystad te gaan. Want er rijden nauwelijks treinen. Ook kunnen de wissels en seinen nog niet allemaal worden bediend. In de rest van het land is de dienstregeling ook ontregeld. Volgens de NS staat er bijna geen enkele trein, machinist of conducteur op de goede plek. De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt is geen kandidaat meer voor het voorzitterschap van het Europees parlement. De liberaal heeft zich vlak voor het begin van de stemming teruggetrokken. Verhofstadt steunt nu de Italiaanse christendemocraat Tajani in ruil voor allerlei toezeggingen. Door die steun is Tajani de belangrijkste kanshebber voor het voorzitterschap van het Europees parlement. De man die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in een nachtclub in Istanbul... heeft volgens de Turkse autoriteiten bekend... Volgens de gouverneur van Istanbul heeft hij een training gehad in Afghanistan. De aanslag tijdens de Auto Nieuw werd eerder al opgeëist door IS. De Oezbeek Masharipov schoot 39 mensen dood in de club. Het weer in de loop van de ochtend wat zon en ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en het wordt 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten. De rest van de week blijft het droog met wat zon. Pas na het weekend wordt het wat wisselvalliger. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er is nog wat vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmaden, 5 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam... bij Harlingsveld-Giessendam, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ook daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zometeen onderweg hier op CFM Zandvoort. De Sunshines. Ook Jan en Zwaan met We Gaan Weer Schaatsen. Maar is hier het orkest zonder naam met Als in Holland. De sneeuwklokjes bloeien. Met ons mee, want ook in zo vrij koning winter Met die Ja, en dat waren de Sunshines met kijk, ik in je blauwe ogen. En daarvoor hoorde Jan en Zwa met we gaan weer schaatsen. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort iedere dinsdagochtend. Van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Met alleen maar mooie oud-Hollandse talige muziek. En natuurlijk, als u deel van het programma gemist heeft... of u wilt het nogmaals beluisteren, aanstaande zaterdag... tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald... Zometeen muziek van de havenzangers. Ook het orkest zonder naam heb ik nog een keertje. Maar eerst die Bobby Klein met de Volendams-Jodelaar. Klong In de jaren 60 en 70 een eigen radioprogramma bij de KRO en voor de vaar een eigen televisieshow onder de naam met een lach en een traan. En hij bleef tot op zeer hoge leeftijd actief. En in januari 2011 nam hij zijn laatste plaat op. Het lied How Do You Do in een duet met uh, Stef Eckel. In 2011 kreeg hij een ernstige hartinfarct, waarna hij werd opgenomen in het Katarina uh, ziekenhuis in Eindhoven.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 Eentje, waarom doe je dat?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 met List met Kinderen een kwartje. En de Afro Sandra met Inner City. En de volgende dame begon haar muzikale carrière in 1962... met het winnen van de grote prijs van Radio Luxemburg. En kort daarna ze een contract met de productiemaatschappij MMP van Max Wojski en haar eerste single. Wie weet en niemand zal mijn tranen zien... werden meteen hitparade-successen. En in 1963 nodigde Willem Duizer uit voor een Nederlandse ploeg voor het Songfestival in Knokken. We hebben het over Siska Peters. U hoort er hier samen met Ronnie Tauber met Naar de Kermis. Hey Ronnie, mijn Ronnie, ik had papa beloofd om jou niet te kussen voordat we zijn verloofd. Hey Siska, mijn Siska, doe trek het je niet aan want straks is het donker en kun je stiekem gaan. Hey Ronnie. Maar Siska, wat denk je? Hij merkt dat zeker niet. Ik zet wel een ladder onder al het raam. We hebben dat samen al zo vaak gedaan. Vanaf avond gaan we naar de kermis in de stad. Van de schieten gaan we naar de reuzenrad. rat. Op de kermis, daar is altijd wat te doen. En bovenin dat reuze rat heb jij een doel. Hey Ronnie, mijn Ronnie, ik ben een beetje bang. Ik wil met je meegaan, maar dan wel niet te lang. Yes, Siska, ik weet het, je vader is niet mis. Maar dansen met, met jou is het mooiste wat er is. Vandaag gaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet en gaan we naar de gruze Op de kermis, daar is altijd wat te doen zodat ben jij een zoet La la dan, mijn siska en hoor je zacht je naam, dan sta ik met mijn ladder onderaan je raam. Vanaf gaan we naar de kermis in de stad, van de schiet en gaan we naar het reuzenrad. Op de kermis daar is altijd wat te doen, en boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen. Gaan! Eens even een ouderwetsch lied, iets uit mijn leven. Speel dat lied dat ik als meisje heb gezongen. Waarop ik danste met mijn allereerste jongen. Her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 Harmonica, ja, yeah. Speel nog eens even een ouderwet lied. Iets uit mijn leven. Speel eens dat lied dat ik als meisje heb. Kom, Karine,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 Brandy met ook al is je huid dan zwart. En daarvoor Annie de Reuven met Harmonica Jim. En de volgende artiest is Jerry Bay. Geboren in Leiden op 1 oktober 1923. En al daar overleden op 22 april 1983. Was een Nederlandse zanger van het levenslied en accordeonist. En hij was de broer van de zangeres De Zangeres Zonder Naam. Hij is er al bekend geworden van het duo Jerry en Mary Bay. Ik zong met haar onder meer nummers als de bedelaar van Parijs. En bijna hem ook een plaat op waar hij nummers vertolkte van uh, Willy Derby. En hier hoort hij Jerry bij met Maar de kinderen vragen. Ze staat aan de haven en kijkt naar de zee... verlangend het scheepje te ontwaren... en diep in haar hartte ontvringt zich een bee... voor hem die de zeeën bevaren...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 Graag willen weten, vader. Je houdt toch van ons en van jou, hij zal ons dus.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 Je lief, waar blijft dat je nou? Dat zal.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 Naar vrouwen bedroefd en verslagen. Het leven is moeilijk en tikkels te zwaar. En thuis zijn de kinderen die vragen. Moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo vragen. Is dus vast niet vergeten. man op de woelige zee, de ander heeft zonen verloren. Zij dragen naar het graf een herinnering mee. Zij stonden hier dik als tevoren. Zij kennen de slag die het huisgezin strijdt. Als één wordt een wordt ten grave gedragen. Zij kennen de smart die het lichaam doorpriemt. Als kinderen kinderlijk vragen: Moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag. Zal ons dus vast niet vergeten? U kijkt ons zo droevig en meelijdend aan en vreest dat hij nooit terug zal keren. U zegt toch dat vader nooit kwaad heeft gedaan?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 het 1976 bij muziek en rode wijn. Maar nu eerst een van mijn favorieten. De Tricot Cats met het autootje. Ik wens u nog een hele fijne week. Een fijn weekend en ik zeg tot ziens. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Met het autootje. Met het autootje. Gebeurde hier midden in de stad met het autootje.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 het is te komt voor 57. Niemand? Nou, 5-5 gulden dan. Of vindt u dat nog te duur?